Van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft de anticorruptieorganisatie van de overleden oppositieleider Navalny bestempeld tot terroristische organisatie. Het betekent dat donateurs of andere betrokkenen veel hogere straffen kunnen krijgen. De organisatie van Navalny was al geclassificeerd als extremistisch. Volgens onafhankelijke media lopen er tientallen rechtszaken tegen donateurs. De organisatie weet zeker dat Rusland de stap als precedent gebruikt om daarna ander oppositiegeluid te smoren. De Immigratie- en Naturalisatiedienst blijft bij het besluit om drie Afghaanse vrouwen terug te sturen naar Afghanistan. De IND vindt dat deze vrouwen onvoldoende kunnen aantonen waarom ze niet onder het regime van de Taliban kunnen leven. Zo zouden ze niet zijn verwesterd. Dat staat in stukken die Nieuwsuur heeft ingezien. Dat de IND asielverzoeken van vrouwen uit Afghanistan afwijst is uitzonderlijk. Sinds de Taliban in 2021 de macht overnamen gelden strenge regels in Afghanistan... die in strijd zijn met het VN-vrouwenverdrag. Het demissionaire kabinet werkt aan een nieuwe status voor Oekraïense vluchtelingen. Die is gericht op terugkeer, bevestigen bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Terugkeer is alleen mogelijk als er vrede is. Verder moeten Oekraïners die werken huur- en zorgpremie betalen... Er zijn zo'n 120.000 Oekraïners in Nederland. Feyenoord heeft in de Europa League met 3-1 verloren van Celtic. Het wordt voor de Rotterdammers nu nog moeilijker om een plaats in de volgende ronde van de Europa League te bereiken. Na vijf van de acht speelronden heeft Feyenoord nog maar drie punten en staat het voorlopig op de 31ste plaats. De verloren wedstrijd van vanavond is de vierde nederlaag voor Feyenoord op rij. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er wat regen of motregen. Het is een graad of 6 vannacht. Morgen blijft het bewolkt met opnieuw regen, smiddags droger en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je een kwartier vertraging. Tussen Knopendiemen Diemen en naar de West, dat 7 kilometer door bergingswerk. De linkerrijstrook is daar nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM. Ik geloof dat niet, maar ik moet het weten Vroeger was alles beter, dat zeiden ze toen ook al Huis heb, waar ik altijd.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 Wie uh, de uitzending van Bodin Monet op het wereldwijde web via YouTube moet uh, en willen bekijken... die moet even wachten tot na het weekend. Want dan komt de hele zooi online uh, te staan. We doen het eigenlijk net alsof we bezig zijn met een uh, normale uitzending met live muzikanten op donderdag. Dan hebben we het hele weekend uh, gewoon uh, uh, zaak om die zooi te verwerken. En dat uh, wordt dan uh, uiteindelijk maandag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 Country, the wrong city Taking up the wrong space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 that's yearning in your soul, invite only, she will come to light inside your burning soul. is rising in a whirlwind of desire. The chandelier is falling down. Gunshots in the background, a crowd of people scatters away. The thirst that's yearning in your soul. Invite only, she will come to light inside that burning hole.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 Ja, ik, ik ben een beetje gaan kijken naar van, uh, waar, uh, de, de, dus ik heb zeg maar twintig uh, jaar lang uh, ben ik actief geweest in de muzieksector. Ja. Uh, daar ben ik bijna twintig jaar lang, uh, of ik heb daar twintig jaar, uh, jaar lang van geleefd, zeg maar. Mm -hmm. Dat is mijn uh, hoofdinkomen, mijn werk. Ja. Yeah. In allerlei gedanten en varianten, maar. En ja, dan gaan er zo, ga weg die twintig jaar blijven, of dingen liggen, of dingen gaan niet door, of...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 ja, de, de eerste rijtjeshuizen, dus echt. Maar de eerste privéhuizen gewoon omdat de bevolking zo snel groeide. Uh, ja, de, de, de invloed van Amerika op Europa, die toen nog positief was. Zeg ja. maar is nu, nu het tegenovergestelde, vind ik persoonlijk. Ja, uh, ja dus, dus en ik zal op tournee en dat uh, in aanleiding van What Lovers Do, het ook een jaren vijftig over mis maar dan wat meer uh, de, de wat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 uh, ook omdat ik het onder de naam Elke ZM deed. Want we hadden toen in één keer per dag, laten we een band vormen. Ja. Nou, ik ben vrij... Dat is helemaal te gek, dat gaan we doen. Um, maar ja, toen viel die sector op ze gaat. En nu dacht ik van, ik ga het gewoon alsnog uitbrengen. Maar ook op mijn eigen Spotify profiel als Gerard. Wat ik in mm. nummers gemaakt. Ja. Ik heb ze betaald. Ik heb ze ge...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 Excite me, turn me on. You sense me, you love me. Sky turns dark and blue. I'm in the mood for love. You take care of me. Embrace me with perfect eyes. The softest touch bewitch me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 In a close inspection I think I Luc Pranger van Trashwood, Eigenlijk meer en meer betoond aan de tandarts En De cover die je morgen ziet Bij 3 12 Noord-Holland Is eigenlijk zaterdag Dan zie je ook de verwijzing Naar dat hele verhaal van De tandarts De dentist van Trashwood. Daarvoor hoorde je High on Shine met een nieuwe single Caught in the Middle Beide singles komen morgen uit Dus dan weet je dat alvast